Uur. Dit is Mout Schreurs met het NW journaal Directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Klavies, die gisteren gewond raakte bij een schietincident bij Stadion in Herenveen, is met zijn gezin ondergedoken, staat op de website van zijn bedrijf. Dat meldt dat het incident vermoedelijk het gevolg is van een bedrijfsaankoop van een paar jaar geleden. Bert Jonker is sponsor van onder andere schaatser Jorrit Bergsma. Na het schietincident raakten verschillende auto's beschadigd... vermoedelijk doordat Jonker en omstanders snel probeerden weg te rijden. De dader is nog voortvluchtig. In Ede worden vanavond de eerste woningen weer aangesloten op het gas. Zo'n 500 huishoudens zitten sinds gisterochtend zonder. Dat komt door een lek. Dat is ontstaan in een leiding onder de oprit van de A12. In de gasleiding daar zat water. Vanwege de gastoring zijn drie scholen in de getroffen wijk in Ede morgen dicht... Zo'n 800 leerlingen moeten thuis blijven. Medewerkers van Leander zijn de gasleidingen aan het schoonmaken. Het Iraakse leger heeft de oevers bereikt van de Tigris in Mosul. De stad is het laatste bolwerk van terreurorganisatie IS in Irak. Dat land heeft honderdduizend man ingezet om Mosul te heroveren. Ze krijgen onder meer luchtsteun van de Amerikanen. De Tigris verdeelt Mosul in tweeën. Het westelijk deel van de Iraakse stad is nog helemaal in handen van IS. En de open dag van de gerenoveerde Velser Tunnel heeft zo'n 10.000 bezoekers getrokken. De tunnel is negen maanden dicht geweest vanwege grondige aanpassingen. Zo zijn de buizen hoger geworden en is de beveiliging verbeterd. De vernieuwde tunnel in de A22 zou het hele weekend open zijn voor belangstellenden, maar door de gladheid ging dat gisteren niet door. Het weer in het zuiden plaatselijk dichte mist. Vannacht op meer plaatsen mistig bij minimaal rond het vriespunt. Lokaal is er kans op gladheid. Morgen overdag in het westen wat gemiezer. Tegen de avond gaat het overal regenen bij maximaal van zo'n 5 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1210 hier op CFM Zandvoort, je eigen lokale omroep. We gaan beginnen aan het tweede uur, New Age muziek van Peaceful Radio en dat beginnen we met twee nieuwe werkjes. De eerste is een meneer op een mondharmonica, Art Petience of zoiets. En laat ik me bij de, het uitspreken van het album, uh, nummer, uh, albumnaam maar helemaal onthouden. En dat geldt eigenlijk ook voor het tweede album van meneer Chambu. Um, allemaal hele fraaie werkjes. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Wil je het meelezen? Dan kan dat via peacefulradio.info. Veel luisterplezier. Thank you. And sarun sun and the sun and the